Levi van Eck met het NOS-journaal. Taliban-strijders hebben een aanval op Tientallen militairen en agenten zijn erbij om het leven gekomen. De strijders dreigen volgens de autoriteiten en ooggetuigen de hele stad in te nemen. In afwachting van een protestmars van rechtsextremisten hebben zich in Washington D.C. meer dan duizend tegendemonstranten verzameld in de buurt van het Witte Huis. Alles wijst erop dat de groep tegendemonstranten groter zal zijn dan de rechtsextremisten... De mars staat gepland om ongeveer half twaalf Nederlandse tijd. Extreemrecht zegt te demonstreren voor de vrijheid van meningsuiting voor iedereen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wil morgen en dinsdag in Ankara... met zijn Turkse ambtgenoot een top voorbereiden over de provincie Idlib in Syrië. Het is de bedoeling dat de regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk en Rusland bij die top zijn. De provincie Idlib is een van de laatste regio's waar rebellengroepen zitten... die zich niet willen overgeven aan het leger van president Assad. Bij de aanslag van gisteravond op het Turkse consulaat in Amsterdam... zijn door een Nederlander van 34 drie explosieven naar het gebouw gegooid. Dat zegt de Turkse consul-generaal. De politie bevestigt dat er iemand is aangehouden... maar doet geen uitspraken over zijn identiteit of een mogelijk motief. Sifan Hassan heeft op de slotdag van de Europese kampioenschappen in Berlijn... goud gehaald op de 5000 meter. De eerste Nederlandse medaille. Haar laatste concurrenten, Lona Gemtij Salpeter, vergiste zich... en stopte een ronde te vroeg. De Nederlandse ploeg is op de Europese kampioenschappen... in Berlijn tweede geworden. De Nederlandse mannen werden derde. Het weer vannacht trekken vanuit het zuidwesten buiten het land in. Daarbij is kans op onweer. De minima liggen rond de 18 graden... Morgen overdag ook buien, soms met onweer en hagel. Vooral smiddags wel wat zon. Het wordt van 20 graden aan de kust tot 24 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Finally in love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 ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Zfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Levi van Eck met het NOS journaal. Taliban strijders hebben een aanval uitgevoerd op het hoofdkwartier van de politie... en op overheidsgebouwen in de Afghaanse stad Ghazni. Tientallen militairen en agenten zijn daarbij om het leven gekomen...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 Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 De strijders dreigen volgens de autoriteiten en ooggetuigen de hele stad in te nemen. In afwachting van protesten in Charlottesville... toen kwam een vrouwelijke tegendemonstrant om het leven... toen een rechtsextremist met een auto op de menigte inreed. De angst was dat de protesten opnieuw uit de hand zouden lopen... en daarom was er veel politie op de been. Taliban-strijders hebben een aanval uitgevoerd op het hoofdkwartier van de politie... en op overheidsgebouwen in de Afghaanse stad Ghazni... Tientallen militairen en agenten zijn erbij om het leven gekomen. De strijders dreigen volgens de autoriteiten en ooggetuigen de hele stad in te nemen. Ghazni is van groot strategisch belang omdat de snelweg naar het zuiden van Afghanistan er doorheen loopt. Bij gevechten kwamen vrijdag al zeker 16 mensen om het leven en raakten ongeveer 40 mensen gewond. Bij de aans... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.